De inhoud van de bezuinigingen is niet precies bekend... maar Berlusconi zei dat hij zijn belofte nakomt... dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet... na de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei hij dat hij daarover... morgen zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP... die zei dat de situatie zo gewelddadig was... dat de politie hulp van het leger had moeten inroepen. Bij de achtervolging had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden. De politie staakte de achtervolging omdat de situatie te onveilig werd. Een van de zes overvallers is volgens de politie op de vlucht gewond geraakt. Hij moest na een crash op de A2 door zijn handlangers uit de auto worden geholpen. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen. Daarom gaat het de overdrachtsbelasting verlagen. Voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over. melden betrouwbare bronnen in Den Haag.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 Ik moet nog steeds een beetje bekomen van de kritiek die mijn gast Paul Maxenaar op het logo van de NCV uh, heeft gespuit aan het begin van de uitzending. Ik dacht dat het zo goed was, want een paar jaar geleden heeft hij erover geschreven toen was hij er heel erg tevreden over. Maar wat blijkt nou, dat was het oude logo. We zijn inmiddels terug naar, we hebben een nieuw logo, maar dat is eigenlijk weer een, dat nou ja, gaat weer terug op uh, vroeger, een soort van regressie. Misschien moeten we daar nog wat aan doen. Op de website van de NCV word je trouwens verwelkomd door uh, Joris... die een vakantie goed doet. En waar staat hij? Precies. Op Schiphol. Dus wij volgt ons wel thuis. Tussen de borden van Paul Meijksenaar. <coughs> Pardon. En ik heb een foto binnengekregen, want daar vroeg ik natuurlijk ook naar... naar uh, heeft, u, heeft u zelf wel eens borden of verkeersborden... of aanwijzingsborden ge gezien en gefotografeerd die u bijzonder vond? Ik krijg er eentje van Pierre Kluitmans Op Bonaire heeft hij hem gemaakt... Dat is zijn favoriete, uh, bord, verkeersbord. Dit is mijn favoriete verkeersbord. Genomen op Bonaire. Pierre. Um, en ik zie een gevaren uh, verkeersbord. Dus driehoekig. Met erin een ezeltje. En daaronder staat overstekende ezels. En daarboven nog het bordje Bermen. Um, ik dank je wel, Pierre. Dat is wel weer een hele fraaie, natuurlijk. U kunt bellen met verhalen over verdwalen wat voor manier dan ook, of over de stress van het reizigen. En u kunt ook bellen met verhalen over de verkeersborden. En misschien is het nog het allerleukste om ze even toe te zenden. En dat kan natuurlijk via, nou, het zijn de kanalen... Twitter en e-mail, kazeluna.nl... Nee, dat is uh, apenstaartje, ncv.nl. Nou raak ik zelf verdwaald... te midden van mijn eigen aanwijzingsborden en bewegwijziging. Goed, Marjan, laten we maar beginnen met de telefoon. 0800 1121. Goedenavond, Marjan. Ja, goeienacht, uh, Lex. Ja, verdwalen, ja, dat uh, is heel simpel, hè? Is het zinvol? Waarom? Simpel. Simpel? Ja. Oh, ik dacht al dat je een, een ernstig filosofische uitspraak deed. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Zo filosofisch ben ik niet hoor. Nee, uh, het is jaren geleden. Toen had een neefje van uh, een, uh, een vierwieldrive van een vriend van een geleens. En mijn dochter die wou graag even met een meenaartje rondje rijden. En we zitten hier vlak bij het bos, dus ze trokken mooi de bos in. Langs al die bospaden, maar het was nogal blubberig. Dus op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk vast te zitten. Ja. En ze waren tegen half negen s'avonds weggegaan. En het was uh, negen uur, en het was tien uur, en het werd elf uur, en het werd twaalf uur. En nou ja, toen begon ik me met wel een beetje ongerust te maken. Maar op een gegeven moment uh, zeg ik tegen mijn man: van, Nou, ze kunnen me wat, ik, ik ga naar bed. Oh, en, dat is ook en, cool smorgend... zeg. Ben je altijd zo nuchter? Nee, nee toen, toen niet, maar nou wel. Nou nee ja, nee, maar dat je toch zegt van nou ik ga, ik ga ja, gewoon nee, naar bed. Maar ik, ik, ik was hartstikke moe, want ik was hartstikke druk geweest die dag, dat weet ik nog wel. Ja. Maar uh, smorgens om half zes toen was er opeens een gebons op de deur. En uh, toen kwamen daar een paar verwaterde, bemodderde kinderen binnenzetten. Ach, ach. Die jongen had een witte broek aan, maar er was niet veel vis meer aan over. Maar wat bleek nou? Dan was later mijn oudste zon met hem meegegaan, maar hij wist niet eens precies waar de auto ongeveer stond, want het was natuurlijk hartstikke donker in die bos. Maar uh, toen kwamen ze daar. Maar uh, hij dacht dat hij een vierwieldrijf had, maar hij had hem niet eens in een vierwieldrijf gezet. Dus hij was er sowieso nooit van zijn leven uitgekomen. <laughs> dus uh, dat was toch wel een uh, heel grappig verhaal. Hij was uh, met, een, met een vierwieldrijf in de modder vast komen zitten. Waar was ja. dit dan? zegt u. Waar, wel, welke bossen waren dit? De bossen bij Epen. Epen, op de Veluwe? Ja, op ja, de Veluwe, ja. Dus je kan uh, uh, dus echt, echt verdwalen op de Veluwe? Ja, zeker weten. Ja. Ja, je mag hier ook nog wel uitkijken, want het is je levensgevaarlijk met al die wilde varkens. Oh, zijn die echt gevaarlijk, hè? Nou, als ze, als ze er rondlopen met kleintjes, dan zou ik ze maar uit de buurt blijven, want uh, die grote papa-zwijn, die komt echt wel achter je aan, hoor, als je die kleintjes op wil pakken. Maar kom jij ze dan regelmatig tegen in de buurt van Eep? Nou, ze lopen hier de hele tuin onderste boom, dat weet je niet weten. Oh ja, daar heb ik laatst ook iets over op televisie gezien, ja. Op YouTube wilde zwijnen inhepen. Ze lopen hier op het bonnetplein midden op het dorp. En die ze het toch... hebben de tuin van Mark Overmaas helemaal ondersteboven geklummeld. En die heeft nou helemaal overal hekwerk omheen gezet. Ik, ik heb nou ook wel hekwerk uh, gemaakt, want uh, ja, als je hier de aardappels gaan rooien... en de grasveld ondersteboven gooien en de dalia knollen eruit halen... dat vind ik echt niet leuk meer. Nee, dat snap ik wel. Nou, die moeten toch afgeschoten worden? Of was dat niet het, de, het idee? Ja, dat was de bedoeling, maar ze durven niet in het dorp te schieten... want ze, ze lopen al midden op het dorp. Dit die, die, die zijn de varkens die verdwaald zijn. Ook dat nog, ja. <laughs> ja. Maar ja, die, nee, ik, die ik, hebben ik niks aan boorden. De, ik, sorry, ik denk dat de, de mensen uh, die varkens te veel brood af en toe, toe gooien... en dan komen ze steeds dichter op het dorp. Ja. En de mensen die meer in het bos wonen, die gaan alles afschermen... dus dan komen ze automatisch verder naar het dorp toe... omdat ze daar niks mee kunnen vinden. Ja. Want, die, want hier in de buurt, ik zit dan nu op een kilometer, nou niet nou, een kilometer, 300 meter zit ik met in de bos, bij wijze van spreken. Maar ze, ze lopen hier, uh, van, wanneer was dat, een buurvrouw die zei voor, nou een maand of twee geleden, zondagsmorgens om half tien, een hele kudde van een stuk of 15, 16. zo voor het huis in een weidje. En dan scholen ze de weg over en dan scholen ze verder op de bos weer in. Mm -hmm. En ze zijn ook nog echt gevaarlijk als, als ze zich kwaad maken. Ja, dat kan. Ja. ja. Ga je nog wel af en toe in je eentje de Veluwe op? Nou, ik, ik, ik had nog wel eens de neiging om uh, s'nachts eens met de auto uh, een beetje in de weer te rijden. En ik ben inderdaad wel eens varkens tegengekomen. Toen reed ik op een eind verderop. Dat was wel een verharde weg, hoor. Ja. Maar toen zag ik in, met mijn grote licht allemaal van die kooltjes voor me. Ik denk, oh jee, even rustig aan. En dat was een hele kudde herte met, met een edelhert erachteraan. Het nou, was een prachtig gezicht. Ja. Maar ga, wat is de lol van een beetje s'nachts heen en weer rijden met een auto op de Veluwe? Wat is daar de lol van? Als ik dus vraag de, nou, dat is niet echt lol. Dat is, uh, dat is een bepaalde ziekte. Oké. Okay. <laughs> en wat voor ziekte is dat dan? Dat noemen ze manisch depressief. Oké. Okay. Dan ben je manisch. Ik ben nou een beetje manisch, dus ik moet nou als het direct zal naar bed, want anders wordt het gek. Oké, okay, dat moet je vooral niet doen, anders wordt het uh, oorlog in je kop. Ja, dat is uh, af en toe wel uh, lastig. Nou, dan, maar dan... Het, gaat, het gaat nou wel redelijk, ik kan het redelijk onder controle houden, maar over een poosje zak ik weer een poosje weg en dan ja. ik weet altijd dat ik weer naar boven kom en dat is het voordeel. Goed zo, hou daar Komt maar aan vast. Nou, dan vind ik het fijn om je even gesproken te hebben. Maar ga lekker slapen. Graag bedankt, Fijne ja. uitzending je Dankjewel. Oké, okay, dag. dag. Want ook in een klein gesprek kan je alweer een, een heel klein beetje verdwalen. 0800 112, en dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. Krijg je E-mail binnen van Marianne van Leeuwen... die eh, genoten heeft van het gesprek met Paul Meijksenaar... en bij haar schoot ineens het verhaal van een vakantie aan het Gardermeer los. Als we de camping afreden naar het eerste dorpje... kwamen we natuurlijk de Italiaanse borden tegen. Ons zoontje stond toen de tijd achter ons tussen de stoelen in... altijd mee te kijken en vroeg aan ons of ze daar last hadden van overstekende wormen. Doordat er maar één bordje stond, heeft het wel een paar dagen geduurd... voordat we begrepen wat hij bedoelde. Het was een aanduiding dat je een s bocht naderde. En toen begrepen we de prietpraat van ons ventje. Het is wel ons vaste vakantieverhaal. Hartelijk groeten, Marianne. Harry, goedenacht. Ah, goedenacht. Je, je bent op weg? Ik ben op weg. Ik, ik zoek eigenlijk een plekje om even de auto neer te zetten. Ik ben bijna thuis. Oké. Okay. Ja, nou ja, misschien red je het nog. Is het druk? Nee. Nee, nee, het is hartstikke rustig. Ja, ja. Ben jij een, een, ja. een, een uh, rij. Gaat het lang duren of wil je alvast uh, het verhaal vertellen? Nee, ik, ik, ik rij nu de afslag uh, richting Roervaren op, Dat is mijn dorp. Ja. En uh, als ik hier uh, eventjes de rotonde heb gehad, dan kan ik daar wel eventjes gaan stilstaan. Okay. Uh, ja. Want ik geloof dat het nogal uh, doorklinkt. Uh... Ja, ik hoor het een beetje ruis, Maar nou, het kan wel, hoor. je bent wel verstaanbaar, dus dat, uh, we okay. kunnen wel vast beginnen. Uh, ben jij, je komt van je werk? Uh, ik kom van mijn werk, ja. Wat doe je? Uh, ik ben, ben uh, vakbondbestuurder van de vakbond van schoonmakers. Even bij bondgenoten. En uh, ja, ik heb een drukke baan. Ja, was er veel te, valt veel te vergaderen bij de vakbond. Op dat uh, ik ben niet, uh, niet zo'n vergaderd Ik ben uh, wat ze noemen een bestuurder. Ik ben een organizer geweest bij de vakbond. en uh, Ik ben vooral uh, bezig met, uh, ja, met mensen spreken, met schoonmakers. Over ja. uh, wat die willen, wat er anders zou moeten. En hoe we gezamenlijk met z'n allen dat, uh, okay. dat voor elkaar kunnen krijgen. Echt constructief opbouwend werk, niet, niet per se een actievoerder. Uh, nou, juist dat wel, ja. Oh. Uh, Organizen, dat, uh, dat is nieuw binnen de vakbond. En, uh, en organiseren is erop gericht om uh, de zeggenschap bij mensen zelf te leggen. En inderdaad om actie te voeren om uh, hmm. uh, zaken beter te krijgen voor respect, betere arbeidsvoorwaarden. Ja. Uiteindelijk uh, hebben we wel gemerkt, ik denk ik, vorig jaar met de uh, staking van de schoonmaker. Ja, nou nog. Nou bij de... Ja, dat ja. was wel heel duidelijk uh, voelbaar en zichtbaar en uh, ruikbaar voor iedereen ja, in het land. Ik, ik ben er nog steeds ongelooflijk trots op. En op allemaal, al onze mensen, onze leden en kaderleden die daar uh, ja. uh, uh, een rol in hebben gespeeld. Ja, ja. Dat is goed gelukt. Um, maar nu, over verdwalen of uh, gaat ja. het over de borden, de, de, de manier waarop de, de weg bewijzigd wordt. Ja, de, ja. Uh, eigenlijk omdat ik een uitgesproken talent heb om te verdwalen. <laughs> dat is ook een talent dat ik koester. Ik, uh, ik ben daar Geen. erg gelukkig mee. Want, uh, ja. uh, een goed talent om te verdwalen brengt je op, uh, op, plekken, en, uh, uh, ja, op, op plekken waar je anders niet zou komen. En, uh, maar hoe doe je dat, uh, als ik vragen mag? Uh, dat gaat mij zeer natuurlijk af. Zet mij ergens neer uh, en uh, uh, laat me 100 meter lopen. En uh, vraagt dan of ik terug wil lopen. En uh, de kans is groot dat ik uh, daar enige moeite voor moet doen. Ja. Echt waar? Ja. ja. Maar, maar je kijkt niet op of om. Of, of, of wat zie je dan onderweg? Um, ja, misschien omdat ik uh, wat gerichter ben op andere dingen. Ik, ik ben nu 41. Ik heb vorig jaar uh, mijn rijbewijs gehaald. Uh, daarvoor was ik uh, afhankelijk van het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk een catastrofe en, als jij uh, achter het stuur gaat zitten. Nee, nee, nee. nee ik, ik, ik, ik, ik, ik rij ondertussen heel veel. Ik ben gewoon. Op verantwoordelijk voor de trein- en stationsschoonmakers, landelijk. Dus ik, ik ga met, uh, van Groningen naar Limburg uh, en alles daar uh, daartussen. En, uh, dus ik heb ondertussen wel enige ervaring met, uh, met autorijden. En ik heb een TomTom, -tom, uh, uh, prachtig apparaat. Uh, al al uh, staat het een beetje in contrast met mijn talent <laughs> om te verdwalen. Ja. Ja. Hey, en wat vind jij, uh, want, want je schept er eer in dat jij goed kan verdwalen? Ja, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het ook wel leuk. Het heeft me in het verleden uh, op plekken gebra gebracht waar ik anders nooit zou zijn gekomen. Noem, noem eens, een, geef eens een voorbeeld als je wil. Ja, ik ben, in 1997 ben ik uh, uh, naar Santiago de Compostela gelopen, vanaf Utrecht. En uh, onderweg uh, ben ik meerdere uh, keren uh, verkeerd afgeslagen. Uh, dat ik op plekken terecht kwam, uh, zo halverwege Frankrijk, in, uh, in eindeloze bossen zoals we die hier in Nederland niet kunnen. Waar je echt lang doorheen loopt niet in één dag klaar met ben. Uh, ik had een kaart bij me met de, uh, de Grand Rondomme, uh, ja. de de, de GR-route, dat is wandelroutes uh, de, door Frankrijk heen, bewegwijzerd met de witte en rode tekens. Ja. Uh, ja. Uh, ja, maar was, ik had daar een overzichtmap van Frankrijk uh, van. Ik had niet de mappen, de kleine mappen die uh, eigenlijk door uh, die je eigenlijk moet hebben om dat goed te kunnen volgen. Ik heb een keer een route gevolgd en die bracht me uh, uiteindelijk boven op een berg en daar hield het pad op. Oh. En uh, <laughs> toen was ik uren onderweg geweest en, uh, en toen ik boven was werd het donker. Ik heb daar uh, uh, ja, mijn slaapzak uh, maar gezocht. Ik, ben daar wel over, uh, ik heb daar overnacht en de volgende dag heb ik het hele stuk weer terug moeten uh, lopen... Om, uh, een weg te vinden die me weer, uh, weer terug op het pad bracht. <laughs> en hoe reageer je dan? Want de meeste mensen zijn natuurlijk, raken in paniek. Hè? Als ze verdwalen. Of, of ze verdwalen omdat ze in paniek zijn. Maar hoe reageer jij dan? Wat is het goede ervan? Nou, ik raak daarvan niet in, pa in paniek. Uh, uiteindelijk vind je altijd uh, uh, de weg wel weer. En, uh, het spreekwoord zegt, er zijn uh, duizend wegen naar Rome. Hm. En uh, uh, meestal kan je... Uh, altijd wel weer terugkomen op, uh, op de plek waar je uiteindelijk moet zijn. Ja, je bent wel eens wat later. Ja. <laughs> nee, maar Santiago is nogal ver. Dan heb je natuurlijk nee. geen zin om, om te, te, de zijpaden in te gaan... te verdwalen in donkere wouden en op heuveltopjes. Dat wil je nee, toch juist rechtdoor? Het is al zo moeilijk. Nee, nee, nee ja. ik, ik, heb, uh, ik ben 142 dagen onderweg geweest. Oh, uh, man. Afgezien van de geboorte van mijn dochter... is dat de mooiste ervaring die ik, uh, die ik heb gehad. Ik heb daar heel veel van geleerd over mezelf, uh, uh, maar ook uh, kunnen ervaren dat de wereld uh, uh, als, als loper uh, een stuk groter is... Uh, dan dat we in onze moderne tijd gewend zijn om, om de wereld te ervaren. Je bent, uh, ik heb 142 dagen gelopen en we zijn in twee dagen teruggereden met de auto. Dus, uh, ja. uh, dat geeft een heel ander besef van tijd en een heel ander besef van, uh, van ruimte. Ja. En, uh, en, en cruciaal is dan het besef dat de wereld groter is... Dan je normalitair ervaart. Dat is een zinvolle, goede ervaring. Ja. Nou. Um, met mens ja, de, de mensen klein De mensen die je tegenkomt. Kijk, als je goed... Uh, uh, ik ben ook een keer uh, onderweg, zelfde reis, uh, dacht ik... Uh, ik ga naar uh, Cluny toe. Uh, daar had een abdij gestaan. Ja. En ik wist niet dat hij daar gestaan had. Ik, ik, ik ging ervan uit dat, uh, dat daar gewoon nog een abdij stond. Ik, ik was niet helemaal bekend met die geschiedenis. Uh, toen ik daar eenmaal aankwam bleek er dus één grote ruïne te zijn met helemaal niets in de omgeving. Een prachtige ruïne. Ik heb daar uh, uh, een, een hele tijd uh, rondgelopen. Een gigantische kathedraal die helemaal vervallen was. Alleen nog de muren overeen stonden. Uh, en toen ik naar buiten kwam was het al, ook alweer donker. En, uh, ja, dan kom je iemand tegen. Uh, in dit geval een, een brandweerman en een, een metaalbewerker. En uh, daar raakte ik mee aan de praat welke kant ik op moest... ...en uh, die nodig ik me uit daar uh, om thuis te eten... ...met hem en zijn gezin. Mm. En uh, ja, dat soort ervaring heb ik uh, meerdere keren onder, zo onderweg gehad... Dat, uh, ...dat je uh, door eigenlijk de verkeerde weg in te slaan... Uh, ...mensen tegenkomt... Uh, ...komt waar je uh, uh, vervolgens een, toch een hele speciale band mee opbouwt. Mm. Uh, maar dat is, dat is dus de, de schoonheid van het verdwalen... ...dat je uh, niet je eigen doel bereikt, maar andere mensen. Ja, nou... nou dat is ik van... moet zeggen... De, de, wat ik net vertel, ik ben, ik ben, wat ik doe, ik praat heel veel met mensen. Ja. Uh, schoonmakers komen uit alle landen van de wereld om hier de rotzooi op te ruimen. En uh, mensen dus van, uit allerlei culturen. En uh, ik, ik denk dat mijn talent om te verdwalen uh, heeft meegespeeld dat ik uh, makkelijk in staat ben om, uh, om contact te maken met mensen. Ja. En uh, um, echt contact te maken met mensen. Ja. En daardoor een gesprek te voeren waardoor we. Uh, Um, ik mensen uh, iets uh, van hoop kan geven dat ze in staat zijn om uh, een situatie te veranderen. Ja, mooi is dat. want dat ja. betekent dat je niet eigenlijk is de onderliggende boodschap daarvan. dus dat je, dat je niet efficiënt moet zijn om contact te maken. ja, ik, ik heb het niet zo met uh, de, uh, de moderne nadruk op efficiëntie. Nee. Hm. ik denk dat je uh, de, dat juist de uh, de zijpaden, met alles, ook, ook, ook intellectueel, ook wetenschappelijk, op, op, op welk terrein dan ook, dat juist de zijpaden en uh, ook mislukkingen uh, je de kans geven om uh, de zaak waar je mee bezig bent van andere kanten te bekijken. Ja. En... Dat is wel prachtig, zoals je dat voor mij. Me... Het is eigenlijk ja. met jouw talent om te verdwalen is nog een godswonder, dat je überhaupt in Santiago bent aangekomen, als ik het zo hoor. Ja. <laughs> nou ja, als je eenmaal in Spanje bent, dan kan je eigenlijk niet meer fout lopen. Dat is het, uh, zo perfect aangegeven. Oh, en, uh, heldere borden dus. Zoveel andere pelgrims onderweg <laughs> tegen. Uh, Kijk, die kunnen niet be, de, de Fransen kunnen niet bewegwijzigen, de Spanjaarden dus wel. <laughs> nou ja, als je, de, de Grand Rondonés is natuurlijk ook al een prachtig ja. kunstje en, ja. en, uh, en uh, hulde voor alle vrijwilligers die dat, uh, die dat ook bijhouden. Het is, ja. uh, dat is ook een is ook ook systeem, hè? Ja, ja, Kijk, ja. Dat, dat, dat zou ook nog wel leuk zijn om verhalen te horen... over, het, uh, over, over de vrijwilligers die de wandelroutes, ook in Nederland... Of, of, uh, ja, uh, die dat bijhouden. Die ja. dat bijhouden. Ja, die, die verhalen zou ik ook wel willen, wel willen nou, horen. Dus als maar, iemand dat doet, dan... wil uh, ja, ik graag iets <laughs> over hoe. Ho ho ja, dat vind ik een heel goed idee. Dat hebben we helemaal uit het oog verloren, maar uh, blij dat je dat helpt herinneren. Harry, wat een uh, geweldig verhaal. Ik ben blij dat je uh, een betere vakbondsbestuurder uh, bent dan... Uh, ja, wat ja, ja nee, je <laughs> bent ben een hele goede geleverd, reiziger. <laughs> ja, dankjewel, dankjewel. Fijne nacht. Goeienacht nog. Dag. Hai. Remco, goeienacht. Hé, hey, goeienacht. Hallo. Hai. Waar gaat jouw verhaal over? Ja... Over een verdwaling in een ziekenhuis. Dan nou zul je denken, ja, iedere bezoeker die in een ziekenhuis komt, die zal zich wel eens verdwalen. Ja. Maar ik werkte als verpleegkundige op het spoedhuis hulp. En wij moesten midden in de nacht moesten we een zieke patiënt overbrengen naar een ander ziekenhuis met de ambulance. En ik ging daar mee als begeleidend verpleegkundige. Uh, en wij kwamen daar aan in dat andere ziekenhuis. En we werden hartelijk op het spoedhuis hulp ontvangen. Maar we moesten natuurlijk naar de intensive care toe. Ja. En uh, ja, ons werd weg gewezen dat we richting de lift moesten. En dan de zoveelste verdieping moesten we uitstappen. Maar, uh, ja, eenmaal in die lift aangekomen... Uh, uh, uh, st ...stapten we uit op de betreffende verdieping... ...maar nergens een bordje waar, uh, ja, waar een bewegwijzer is om oh, ja. richting in intensive care... En daar stoor je dan met een zieke patiënt aan de beademing. En we waren dus mevrouw aan het beademen ondertussen. Dus ze moesten naar en, de intensive care toe. En ze moesten naar de intensive care toe. Van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Aan de beademing nota <laughs> En dan sta je daar midden in de nacht in een groot ziekenhuis. Waarbij je niet weet of je links of rechts af moet. Oh. Uh, de verpleegkundige die dan de lift uitstapt om even te gaan kijken van waar is het. Ja, je zult het meemaakt. En het is net zo'n slapstickfilm. Maar vervolgens gaan de schuifdeuren dicht. En ik eindigde met de chauffeur en ambulance in de kelder met de patiënt. Ach. De verpleegkundige die stond erboven, op de andere verdieping. Dus dat was wel een. Uh, was je, was een, raakte, een jij, raakte jij in paniek, Remco? Nee, nee. Want ik had zoiets van: nou ja, zolang deze mevrouw. Uh, He, dus, uh, rustig op de brancard ligt. Ze was buiten. Ze was door ons kunstmatig in slaap gehouden. En uh, ja, op het moment dat ik... Uh, ja, dat klinkt een beetje makkelijk, zoals ik het vertel. Maar op het moment dat je af en toe een keer in die ballon knijpt... en er komt lucht in de patiënt, dan is er vlog iets aan de hand. Dus we, gaan terug, uh, dus we gaan terug naar de verdieping waar we de verpleegkundigen zijn kwijtgeraakt. En uh, ja, uiteindelijk waren we op de goede verdieping wel beland. Maar we wisten niet of we links of af moesten. En dat vond ik heel ongelukkig aangegeven. Je zou toch denken dat dat dan in zo'n ziekenhuis met bordjes staat aangegeven. maar het was erg ongelukkig gelukkig aangegeven. En ja, het toeval wil dat ik een uh, uiteindelijk zijn we dan op de plek van bestemming gekomen. En een aantal jaren ben ik een keer als leidinggevende uh, in dat ziekenhuis geweest voor een werkbezoek. En prompt kwam, kwam ik op diezelfde plek uit als waar ik toen de draad kwijtraakte. Ja. En toen zei ik ook tegen de bestuurder, Goh, luister eens, ik heb destijds dit een keer in jullie ziekenhuis meegemaakt. Ja, ik zie dat jullie er blijkbaar niks van hebben geleerd. Want nog steeds als ik hier nu de lift uitstap, zie ik niet dat daar om de hoek, de intensive careste, hangt geen bordje. Ja. Dus dat ik weet nu niet op de dag van vandaag of dat... Ja, en, uh, alles, en, uh, wat dus en zei die bestuurder in. toen? Ja, wel zoiets ambtelijks in de zin van, ja, daar moeten we maar eens even naar gaan kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan ja. denk ik dan altijd, maar nou ja, dan als mensen roepen van, ik moet ernaar gaan kijken of dat nemen we ja. mee, dan denk ik, nou, dan vergeten ze het wel dan weer. weet je zeker dat het niet gebeurt. Precies, maar dat verhaal wat uh, jullie hadden in het eerste uur, ja? met die, uh, jij met die meneer inderdaad, die onder andere wat vertelde over de weg weg op Schiphol, dat deed me dan gelijk weer terugdenken aan ja, dit verhaal. Ja. ja, wel, maar ik kan me voorstellen dat je dan, kijk, ik, ik, dat is dus het moment waarop ik in... Paniek zou raken. Want je hebt bovendien echt wel iemand bij je. waar, waar ja, Ik denk dan, dat haast geboden is. En nee. dat je dat dan niet kan vinden. Dat dan zo'n bewustzijnsvernauwing ja. toeslaat. Maar jij, jij bent dan cool en rustig. Ja, ja, ja dan denk je bij jezelf. Ja, ja, dat klinkt, ja, ik het net wat plat uit. Maar daar komt het feit ook op neer. Want iemand is ziek, ligt op een brancard. Uh, is, wordt kunstmatig in slaap gehouden. En moet nou, naar ja. intensive care toe. Ja. Um, en, ja. um, dus je kan even ja, rustig ja. verdwalen. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar je kunt wel eventjes een paar minuten onthoud hebben. Ja. Want ja, je hebt je zuurstof bij je. En je tegen deze mevrouw. En dat gaat wel goed. En tegenwoordig zijn er speciale teams voor in het leven geroepen. Vanuit academische ziekenhuizen. Die die patiënten overdragen. Maar ja... ja, ja maar het gaat, het gaat, dat snap ik Remco. Maar het gaat natuurlijk om dat op het moment... Kijk, wat ik probeer uh, te benoemen is dat als je op zo'n moment in zo'n situatie zit, dan mm. kan het zijn dat je onrustig wordt... of een beetje zenuwachtig of gestrest raakt. En dan mm -hmm. ga je de verkeerde beslissingen nemen. Ja, en vaak ja, ja, zijn dat de beslissingen ja. waardoor je veel verder van huis raakt. Ja, ja, ja, en dan ja. is het, dat is het echte verdwalen. En dan, ja. en, dan, en dan raak je je intuïtie kwijt. Kijk, meestal mm -hmm. werkt je intuïtie gewoon goed. Ja. En dan neem je de juiste stappen. Maar op het moment dat je, je ja. in paniek bent geraakt... Ja, ja. Ja, maar goed, jij ja, ja. als verpleger heb je dat, mag je dat sowieso natuurlijk niet. Hé, welk ziekenhuis was dat? Dan vragen we die bestuurder even. Wat zei je? Het ziekenhuis waar ik verdwaald raakte, ja? was het ziekenhuis in Ede. Ede? Ja. Nou, dan gaan we die bestuurder even bellen. Hoe heet die? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat is flauw, nee, maar goed. Het is altijd goed om even uh, te weten dat je, waar je wel en niet uh, op, naar de intensive care moet. En in je eigen ziekenhuis is het daar helder? De... Ja, de, de schatstelende vraag, daar zal ik over na te denken. Uh, ja, dat is wel goed geregeld. Of weet je gewoon hoe je moet lopen? Nee, want uh, onlangs, bij, onlangs hebben ze in ons ziekenhuis hebben ze het, uh, tijdelijk even de linnenkamer verbouwd. Dus als je dan je schone uniform moest halen, ja. dan kon je niet terecht op je oude vertrouwde plek. Uh, dat hadden ze prompt ergens in een of andere ruimte hadden ze dat verstopt. Maar ja, ik zeg verstoppen is niet waar. Want keurig netjes hingen overal botjes waar de nieuwe tijdelijke linnenkamer was. Dus ik vind dat wel goed geregeld. Ze zijn nu bij ons de personeelsingang uh, wat aan het verbouwen. Maar ja, hoor, je stapt de parkeergarage uit en je wordt wel gelijk met bordjes... wordt je de juiste weg gewezen ja. Dus ik, dat vind ik wel keurig geregeld. Ja, dat ja. is belangrijk, hè? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Want zeker als je ja. ziekenhuis ingaat... dan spelen veel gevoelens van onzekerheid een rol. Ja, ja. Nou, je, je beseft ook pas hoe belangrijk de wegwijziging... of hoe belangrijk uh, nummers op woonhuizen zijn... als je het bekijkt vanuit de ambulance, de brandweer of de politiehoek... die ergens naar een spoedgeval onderweg zijn. Maar de... En bijvoorbeeld de benummering op, op, op, op, ja, op straat op panden niet kunnen zien. Dan pas besef je hoe, hoe belangrijk de wegwijziging is. Ja. Mooi verhaal. Remco, um, dankjewel. Oké, okay, goeiedag. Ben je toevallig aan het werk ook? Of? Nee. Ja, ja, ik, ja, ik heb gewerkt. Ik ga nu lekker naar bed. Ja, ga lekker slapen. Dank je wel. Ja, dank Heel goed. Ik krijg oh. een uh, e-mail binnen van Henk Sloos. Die ook een foto stuurt. Die is echt heel geestig. Maar eerst, ik zal hem eerst even lezen. Een paar jaar geleden schrijft Henk... was ik bij het nieuwe Wembley Stadion in Londen. Londen, waar ze uh, trouwens op de wegen... volgens uh, Paul Meijksenaar al heel vroeg... geweldig goede borden hebben bedacht. Dat is een inspiratiebron voor hem geweest. Een van de redenen waarom hij het vak is gaan doen. De jaren zestig was dat al. En uh, toen ik daar weer... ...daar dacht ik van ja, heb ik toch al die wegen heb ik daarop gereden en gefietst... ...en dat heeft een grote helderheid. Maar goed, dit terzijde. Voor elke ingang bij het nieuwe Wembley stond een bord met pictogrammen. 21 in totaal. Van spullen die je niet mee naar binnen mocht nemen. De meeste verboden zijn heel redelijk. Geen vuurwapens, geen drugs, geen glas. Maar waarom je geen paraplu naar binnen mag nemen... ...is al minder goed te begrijpen. Het toppunt vind ik het verbod op het meenemen van een bal... Even kijken, hij heeft er een foto van toegestuurd. Glas, een uh, megafoon, mag je niet meenemen. En vlaggetjes? Vlaggetjes? Een hamer niet. Wat is dat nou? Een soort uh, blusapparaat: sigaretten, filmcamera's, vuurwerk, pistolen en een bal. Ja, hij staat erbij. Geweldig. Wembley Stadium Ground Regulations. Dankjewel, Henk. It hurts to Helemaal vergeten om uh, even te kijken welke muziek ik. Ja, ik zit Ik krijg allemaal mailtjes binnen. Dus ik zit die foto's en die berichten te lezen. En dat is erg leuk. Um, blues. Zangers uit Dallas. Did a priest. Met I met the moon in Holland. Nou, die ontmoeting is in ieder geval tot stand gekomen. Half... Twee, u luistert naar Kaas Loenen van de NCFV op Radio 1. Um, u kunt nog tot twee uur bellen, daarna de nachtzuster. Met Astrid de Jong natuurlijk. Maar tot twee uur kunt u ons bereiken via 0800 112. Met verhalen over verdwalen, al dan niet bewust, of als een zege. Of de paniek ervan, van het wel of niet je weg kunnen vinden. Dat is één onderwerp. En twee, dat is ook erg vermakelijk. Er zijn al die borden die in de wereld staan om te helpen. Ergens te komen of ergens niet te komen. En veel luisteraars die, uh, hebben foto's gemaakt van die borden en die bordjes. En ik krijg ook een bericht onder andere van Ria. Die schrijft... Doordat ik totaal geen richtingsgevoel heb, ben ik een ster in verdwalen. Dat geldt voor routes in gebouwen en op wegen. Zelfs in bekende omgevingen kan het gebeuren dat ik het spoor bijstraak. Dat vind ik wel behoorlijk sterk, Ria. Omdat ik eraan gewend ben, raak ik niet in paniek... Ik houd rekening met mijn gebrek als ik ergens op tijd moet zijn, rijd desnoods een dag van tevoren de route eens. Ja, maar dan verdwaal je natuurlijk ook. En dan kan je de volgende dag natuurlijk nooit opnieuw dezelfde verdwaling doen. Mijn omgeving kijkt ook helemaal niet vreemd op als ik weer eens anders kom dan normaal, mopperen doen ze niet. Mijn kinderen deden ooit de uitspraak: "Er komt hij als papa rijdt, dan ben je er zo en als mama rijdt, dan zie je meer." Ja, kijk. Dat vind ik wel erg, erg grappig. Uh, en een Frank, die, nee, dat is niet Frank, maar dat is dan het... Ik bedoel, Neeltje Vrienten uit Amsterdam schrijft uh, dat ze een bord tegenkwamen op Ter Schelling toen ze daar zonder rijbewijs reed met de auto en compleet verdwaald was. En welke foto is dat dan? Dat is een foto van een, uh, een verbodsbord om in te rijden... Zo'n rond met een rode rand weet je wel, en wit. Daar mag je niet in. En dan staat eronder eigen weg, fietser gedood. En dat, dat is ontstaan door... Dat het, bij het woord fietsers is de S weggehaald. En gedood, die laatste, gedoogd. Gedoogd, Dus een G moet het zijn. De tweede G is weggehaald. Er een, is een stikkertje overgeplakt. Eigen weg, fietser gedood. Ja, en dan ben je verdwaald. En dan zie je dat. En dan heb je dus wel de alertheid om een foto te maken. Kijk, dat is dan natuurlijk wel weer helemaal goed. Rogier, goeienacht. Hallo. Hallo, met uh, Lex? Ja, dat ben ik. Ja, het duurt altijd uh, even. Nou, ik weet niet, uh, uh, trouwens, zo'n bord, uh, ja, ook een uh, hele flauwe uh, grap uh, zag ik uh, met, uh, daar heb je wel eens borden met zone en daar had er niemand uh, triple uh, zone bij geplaatst. Of uh, triple, het woord triple bij geplaatst, maar uh, dat, uh, daar bel ik niet over. Heb jij, ben jij wel eens naar het zuiden gereden via Luik? Ja. ja. ja. Heb jij wel eens meegemaakt dat ze daar dus aan de wegen gingen werken? Nee, ik neem altijd transit Luik. Wat dat tegenwoordig niet meer mag. En dan ga ik dwars door de stad en dat is het snelste. Want tegenwoordig word je omgeleid. Maar ik heb het nog niet gemerkt dat ze aan de wegen... Tenminste, dat heb ik nog... Ja, dat weet ik dus voorheen ook. Maar toen heb ik een fout begaan. En toen heb ik toch die omleiding gevolgd. Nou, je weet niet waar je terechtkomt. Ja. Niet te geloven. Een, een, een mooiere stad bestaat er natuurlijk niet aan Luik. Nee. Dat ben ik toch met me eens. Maar je wil er niet in terechtkomen als je gewoon linee recta... Uh, uh, ...zuidwaarts uh, bijvoorbeeld richting Italië wil komen. Nee. Maar Sorry. weet je wat ik nou had vandaag? Toen, toen ik vragen hoorde mullen, toen dacht ik van... ...dat is bijna zo'n omlegging... Van Luik, wat een lulpraat. Die man die, die probeert de, de PVV'ers en, en de SP'ers aan zich te, te binden. En dan ja, haalt hij een of andere onzin lulpraat. En dat wordt dan uh, uh, breed uit in de media. En dan ook nog uh, uh, voor het uh, uh, zomerreces in EO, uh, die, die, die, die, die uitzending, die, die persiflage op uh, Pauw en Witteman... Uh, wordt hij daar ook nog aan het woord gelaten om dat breed uit te meten. En dan denk je van... Mijn god, wij zijn in een luidse omleidingssituatie verzeild geraakt in Nederland. Ja, wij weten kan... niet meer waar we uitkomen. Dus je bedoelt eigenlijk de politiek is verdwaald? Nee. Nee. Nee, nou oh. heb je me toch niet goed begrepen. Ja. <laughs> wij, met z'n ja. allen in Nederland, zijn het, de klut kwijt. En dan vooral de media, nee. die al die lulkoek maar verkondigen zonder daar. Een, een, een, een kritische noot bij te plaatsen. Want wij hebben toch allemaal door... Als, als weldenkende Nederlander... dat dit gewoon een truc is... om die wegzinkende CDA nog... aan één of een tiende stemmetje meer te helpen. Ja. Maar misschien waren Knevel en Van den Brink het wel met hem eens. Dat kan het ook nog. Overigens heb ik, heb ik nu het gevoel dat ik hem bijna begin te verdwalen... in dit gesprek. Maar dat is... Ja, wel... dat ga ik al. Ja. Dat, je, dat, dat vind, vind je, je leuk. Ben of niet? Wat zei je? Ben je NCAV? Nee, ja, nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ja. <lacht> nou, verraad je jezelf leuk? Hé, hey, jongen, succes. Jij bent verdwaald. Doe, morgen, doe er even een slaapje overheen. Mm. En morgen weet je dat ik gelijk heb. En dan denk je van: verdomd zeg, we zijn wel met z'n allen maar al helemaal gaar geworden. <lacht> we zijn een leukste. Longer en geworden? Oké, okay. Rogier, ik vind het een goed verhaal, dankjewel. Altijd, de, de boodschap is altijd dwars door Luik heen. Daar houden we het op. Goeiedag nog. Dag. Hij is al weg? Hij is al weg. Um, ik hou. Uh, uh, ja, dan hou ik het natuurlijk wel weer. Uh. Oh, ik zie dat de nachtsuster vannacht niet met Astrid is. Sorry, dat heb ik net wel gezegd, maar, maar met Wim Rijken. Vannacht uh, is de nachtzuster een nachtbroeder, Wim Rijken. Dankjewel, Eline. En ik was bezig met welke, de bewijzering van een foto van Leo Alblas. En die stuurt een foto uit uh, Colombia met de vraag... wat is hier wegbewijzering? En het is een hele geestige foto. Nou, geestig. Dat is dus ergens in Colombia, ergens in het Oerwoud, denk ik. Daar staat een bordje, dat heeft hij ook nog gefotografeerd. Via Cucuta Bucaramanga. En dan zie je een bus die met veel moeite zich probeert over een stuk van de weg te begeven... met daarachter een sliert andere auto's. En die helft van die weg is weggeslagen. Door wat dan ook, modderstromen, aardbevingen. Dus die via, daarvan die via, is niet heel veel meer over. Dus wat is een bewijzering zonder weg? Meneer de Jong, goeienacht. Ik heb, uh, toen ik in dienst was, een foto, film op... Uh, een ANWB-bord stond onder andere op Amsterdam 7.520 kilometer. En waar, waar zat jij toen? In Suriname. Ik <laughs> reed op mijn brommer onderdoor. Ja. En ik verrek. En toen heb ik daar foto van gemaakt. En een heleboel collega's gegeven daar. Ja. Dus uh, bij de vliegveld van de rij. Uh, klopt dat wel? 7.000? Ja hoor. En Willemstad stond erop, een paar duizend, drie duizend of zo. Ja. En Oranjestad stond erop. Dat is bij het vliegveld van Zanderij. Ja. Maar een doodgewoon AWB-bord op de gewone weg. En het klopte wel. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat is uh, een soort traditie bij die luchthavens. Maar dat stond gewoon op de weg. Toen dacht ik, verrek, wat een zotheid. Ja, snap ik, ja. En uh, ik ben een paar keer naar Moskou geweest. En daar voorbij Warschau, daar staat ook een bord... waar onder andere op staat een groen bord met witte letters. Een uh, afstandsbord, een richtingbord, aanwijzer. Uh, onder andere Moskva 1230, 1235. Hm. Daar heb ik een foto van gemaakt met uh, mijn vrouw, en de hond... en ikzelf met een uh, tijdontspanner uh, tij op een trapje toestel uh, voor Mooi. de auto... Dat is een, dus, uh, dat is, dus dat is een dierbare foto ook. Ja, dat zijn leuke foto's. Want waarom vind je dat dan zo... Kijk, bij Suriname is het natuurlijk nog grappig. Dat je, ja. Er is geen weg van uh, Suriname. Maar dat is ook echt een awb bord Ja, dat iemand ja. bij de AWB heeft ja. zo'n bord zitten maken. En zeker ja. nog, iemand heeft daar de opdracht toe gegeven. Ja, precies. En uh, zo'n bord van Moskou zoveel kilometer, dan is het vooral de afstand? Ofzo, dat ja, de je, dat... afstand. Ja, dat je het ja. veel vindt. Ja. Want ze staan ook hè, bij Amsterdam of bij Schiphol... staan ja, ja, ja. ook al borden van hoe ver Parijs en Londen zijn. Ja, dat, maar dat zijn niet doodgewone a borden dat is waar. boven de weg. Dat is waar. En de jongens die zeiden ook, waar staat dat bord? Iedereen reed er heel erg warm onderdoor. Ja. Zonder het te zien. Kijk, maar jij hebt een beetje om je heen gekeken. Ja. En uh, één ding. Uh, ja. Ik uh, vroeg me af hoe het komt dat die ongelukken... bij dat uh, machinisten op de trein door rood licht rijden. En ik denk dat dat te maken kan met kleurblindheid van van uh, van uh, oh, machinisten. Denk je echt ja? Maar in Nederland heb je bovenste licht bij de verkeerslichten ge rood, geel, rood-oranje, groen. Maar bij de spoorwegen is het bovenste rood. Uh, sorry, bovenste groen-oranje. Rood, de onderste is rood. Ja. En in het verkeer is de bovenste rood. En nu pas was er nog zo'n. Uh, een Italiaanse machinist die was. Uh, was in Friesland. Die had een. Uh, was door een stootblok heen geramd en zo. Uh, hmm. Maar. Ik denk dat... Kleurenblindheid bij machinisten. Nee, maar ook een omgedraaide toestand. Ja, ja, ja, op die manier. Ja, Daardoor ja, ja. stinken ze erin. Ja, okay. Want met kleurenblindheid weet je ook, het bovenste is rood. Ja. Maar bij de spoorweg is het precies andersom. Ja. Groen, ja. geel, ja. Eigenwijs. rood onder. Ja. Je moet nooit ja. de wereld op zijn kop zetten. Ja, precies. Meneer de Jong, ik dank u hartelijk. Oké. Okay. 75-120 kilometer van Suriname ja. naar Amsterdam. Nou. Ja, Even doorgaan. Hè. Dankjewel. Ik ben de boot geweest. Hoi. <laughs> ja, precies. Ja. Um, een, een geestige van Wouter... Uh, die in Hengelo vaak... Is een e-mail bij een bushalte stond te wachten. En die moest iedere keer weer lachen... om het bordje dat bij het grasveldje daarnaast hing. Dat is op een boom gespijkerd. Geen honden. Staat er op het bordje. Het is een wit bordje met zwarte letters. Geen honden. En daaronder uitlaatterrein. Want het is te veel spatie tussen honden en uitlaat om dat in één keer te lezen. Dat begrijpt u wel, hè? Geen honden. Het is namelijk een uitlaat. Terrein. Die lijsten we ook in... Meneer Venema, goedenacht. Ja, goedenacht. Met ben Fokker Venema. Hallo. Hallo. Bent u een reiziger? Een verdwaardig? Eh, ja, ik heb heel veel gereisd. Maar vooral ook in Nederland uh, door mijn werk. Wat, wat voor werk is dat? Uh, ik werk bij een werkgeversorganisatie, MKB Nederland. ja. En uh, dan kom je nog alles ergens om ja, je... um, uh, toespraken te houden, ja. te vergaderen, et cetera. Ja. Nou, dan, uh, dan weet je wel hoe het op de We Nederlandse wegen is gesteld. Dan weet je inderdaad hoe het op de Nederlandse wegen is. Uh, ik heb eerlijk gezegd niet zo'n talent om verdwaald te raken. Nee. <laughs> uh, integendeel, want het is een hele merkwaardig eigenschap, maar, als ik, uh, maar wel een gunstig eigenschap. Want als ik ooit ergens geweest ben, dan weet ik het zelfs vijf, tien jaar later nog. Kijk. Exact zo te vinden dus. Um, maar ik, ik, ik zou twee dingen willen zeggen als het ja. mag. Ja, in de eerste plaats, als ik ergens zou verdwalen in Nederland, dan is het in de plaats waar je nu de uitzending van maakt. In Hilversum. Hilversum. Oh. Uh, en ik zeg dat ook omdat ik in Hilversum geboren en getogen ben. En uh, ja, in Hilversum is het eigenlijk al 30, 40 jaar een grote puin overnaam. Maar dat, dat bedoelt u niet metaforisch? U bedoelt er al echt de wegen? Hè? Ja, ja, ja. Niet, ja, ja, niet ja de, de wegen ja. en de bewegwijzering. Ja. En, en uh, hoe ze daar toch in slagen, achter volgende colleges uh, en wethouders... om elke keer weer uh, een rotzooi te maken van... Uh, van, van de, de wegwijzering, de wegen, de rondwegen aan te pakken. En dan weer moet het anders. En uh, ja. elke keer als ik daar, daar weer kom, en dat is nog maar zelden uh, gelukkig. Want ik heb er helemaal verder geen behoefte aan om, om, om daar weer te, rond te rijden. Uh, hoewel het op zich natuurlijk een mooie plaats is. Daar doe ik niks aan af. Maar uh, de, ja. de, de, de, de, de, de infrastructuur en de wegwijzering is, is werkelijk hopeloos. Ik ken ik... geen plaats in Nederland waar het zo slecht geregeld is. En dat en, nogmaals en, niet sinds een paar jaar, maar al sinds tientallen jaar. <laughs> dat heb een traditie ook, Toch snap ja. ik daar niks van. Ik kom iedere dag op mijn werk aan. En ik, en, en, ik moet ik eerlijk gezegd toegeven, er zijn wel eens gasten die we dan weer uit Laren moeten plukken. En die ja. Dan weer. Nou ja, maar nou goed. Ja. Maar hoe komt dat nou? Wat, wat, ja, wat is nou, er nou ik verkeerd aan? Ik kan me een aardige anekdote, maar dat even tussendoor herinneren. Ja, even tussendoor dat, dan. Dat in, in, in, in de 60 jaren, eind 60 jaren, trad Wim Kan op in, in Gooiland. En die maakte toen al grappen over de bereikbaarheid van Hilversum. Dat is toch niet te geloven? Dus dat wil wel iets zeggen inderdaad. Ja. Maar goed, ik, ja. ik, ik, ik, uh, ik had nog iets anders. Uh, ja. Wat ik graag kwijt wil, dat is uh, als het gaat om de wegwijzering... Uh, en, en de mogelijkheid om echt nauwelijks te vertalen, dan, dan moet je volgens mij in Zwitserland zijn. Dat, dat is een land waar alles, of het nou over de wegen gaat... of de spoorwegen of, of, of, of wat dan ook... ...zo perfect geregeld is, daar kun je bijna niet verdwalen. Uh, en daar ben ik elk jaar als ik, moet ik eerlijk zeggen, meestal doorreis naar Italië... ...want dat vind ik een nog iets mooier land, ook in andere opzichten dan natuur schoon. Uh, als ik daar doorrijd, dan, dan elk jaar geniet ik daar weer van hoe fantastisch men het daar geregeld heeft. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk, dus dat je in het land waar het dan echt goed geregeld is... ...dat je daar niet wil blijven. Ja, nou, we zijn er wel eens gebleven horen. We hebben er ook wel eens een week doorgebracht. Als we dan twee weken in, uh, in, in Italië hadden doorgebracht, de derde week in Zwitserland. Of uh, uh, we zaten op Lago Maggiore. En dat is dan ook weer vlak bij Zwitserland. Ja, bij ik. Lugano, Locano, et cetera. Maar daar is, het, het gaat niet alleen om de hoofdwegen, hè, ja. als het gaat om de wegwijzering dat, dat is... Iets minder volgens mij aan de orde geweest in uw gesprek uh, met Mijksenaar, maar ja. uh, het gaat natuurlijk ook om de, de secundaire wegen, de lokale wegen. en lokale wegen. En dat zie je in Zwitserland, overal is het perfect geregeld. So, en wat het is het dan aanhouding. zo goed, wat, als ik mag onderbreken, meneer Maar ja. Wat is dan, um, waar zit het dan in? De beeldtaal, uh, de, de logas die ze gebruiken, wat, is, wat doen die Zwitsers dan zo goed? Wat? Het, Een voorbeeld daarvan is, uh, hè, zomers is het natuurlijk hartstikke druk... als, als doorgangsroute naar Italië door de, ja. de, de Gotthardtunnel, eventueel de San Bernardino. Uh, dan staat er bij Basel al aangegeven hoe lang de wachttijd is voor de Gotthardtunnel. Ja. En dan moet je nog, uh, naar, zeg maar, kilometer, 200 kilometer rijden naar de Gotthardtunnel. Ja. Daar staat het dus al aangegeven, dus daar kun je je reisschema eventueel al aanpassen... Ja. Uh, op basis van die informatie. Bij Basel, daar ben je net zits van binnen. Ja. Uh, en zoiets vind ik, vind ik perfect geregeld. Uh, uh, maar ook uh, de, uh, ja, de, de, de aanduidingen hoe, hoe je uh, bij wijze van spreken uh, uh, naar Lausanne rijdt of, hmm. naar rijdt... of hoe je naar de Grotta rijdt of hoe je naar Zurich rijdt. Het is allemaal fantastisch. En ook uh, mijn ervaring met de spoorwegen daar is precies hetzelfde... Uh, ze rijden allemaal keurig op tijd. Het staat allemaal keurig aangegeven. Onderweg op de stations staat de wachttijd aangegeven. Uh, ja, ik vind dat echt een voorbeeld van waar we hier in Nederland nog ja. van zouden kunnen leren. Goed zo. Nou, dan gaan we Mag leren. ik nog één ding zeggen over de Tom Dom, waar het ook ging, uh, over ging vanavond? <laughs> Eén ja? ding dan. Ja, heel kort. Want dat, dat, dat zie je vaak met mensen die... Ik maakte twee jaar geleden mee dat uh, op ons prachtige adres overigens in Oembrieën... In Italië uh, mensen spraken die net gearriveerd waren. Uh, vanuit Nederland. En toen vroeg ik. Uh, zo gaat het dan, met als er mensen aankomen. met zwembad. Hoe, hoe, hoe, hoe is jullie reis geweest? Nou ja, wel druk, et cetera. Maar, nou, zijn jullie over de Godhard gekomen of over de Brennerpas? Nou. ja, geen idee. Geen idee. Ik zeg gewoon oh, geen idee. Je weet nog <lacht> wel of je door de Godhard bent gereden. of over de Brennerpas. Nou, nee, geen idee. We hebben gewoon in Nederland een Tom, -tom aangezet. En, en waar we nou precies geweest zijn, in welk land? Ik, ik heb geen idee. Ja. Nou, dat vind ik dan wel een nadeel, als ik, t, als ik het zacht mag uitdrukken. Ik kan van me voorstellen, een -tom. ja. Dat een mo <laughs> mooi verhaal, ja. ja. Geen idee waar we geweest zijn, dankzij de Tom. Meneer Venema, um, uh, nou ja, goed. Jammer dat de werkgevers in Hilversum weinig te zoeken hebben, maar ik wens u nog een he ja. hele goede avond. Oké, okay, leuk, ja. Ja. Nou, een meesterlijke foto komt binnen van Pier Hetema uit Rome. Hij um, was uitgenodigd door een lieve vriendin voor een citytrip. En toen kwamen ze een verkeersbord tegen dat door creatief plakwerk een heel nieuwe betekenis had gekregen. Het is bij de Vicolo Skanderbeg. Volgens mij is dat dan weer een Albanees, maar goed, het is in Rome. Het is het bekende verbodsbord om in te rijden. Dus eenrichtingsverkeer, dus rood bord, witte balk. Nou, daar hebben ze er een poppetje achter getekend. Een mannetje, een soort bouwvakker, die, die witte balk aan het opruimen is. Die in zijn armen houdt. Heeft u zich daar nu een voorstelling bij? Dus het is net alsof er een mannetje die witte balk aan het wegslepen is. En dat is het, zoals zij het omschreven... we hadden zelf het idee dat je hier moet uitkijken voor plankendieven. Fijne uitzending. Met die gestolen liefde Alsof het ineens duidelijk werd Wat we hadden aangericht We probeerden elkaar Nog wel hier en daar te kussen Maar dat proefde steeds meer Alsof we ons hadden vergist Maar toen kwam de kroeg ik We maar door, stil vreemd, als twee zonder dromen. Bij elke straat steeds weer iets verder uit elkaar. Hoe moesten wij ooit nog terug bij elkaar komen? Misschien was onze Don't Alex Roeka, de nacht dat ze auto's draaiden in de kroeg. Dat is een hele bijzondere nacht. Ik krijg echt verrukkelijke borden, foto's van borden tegen... die luisteraars van Kase hebben gevonden... in de loop van hun leven aan de kant van hun weg. Deze is van Martin Hoekstra. Het um, is echt, het is echt ongelooflijk. Caution, groot bord, geel. felle gele letters. Um, met, nee, geel bord met zwarte letters. Caution, dus voorzichtig... Achtung, this sign has sharp edges. Het <laughs> staat recht? echt. in het landschap. Dit bord heeft dus scherpe randen. Do not touch the edges of this sign. <laughs> en dan staat er staat ook nog een tekentje pictogramma, dat je niet mag lopen en niet met de auto mag komen. Also, the bridge is out ahead. De brug ligt voor u. Die is echt wel heel goed. En een andere, vond ik ook meestelijk, is van David. Even kijken of ik die... Ja, ik ben nu aan het verdwalen op mijn eigen uh, uh, bureaublad. Ja, deze. Die is ook wel heel goed. Van David, David, David, Lavalata. Dat is een... Deze staat bij ons in het bos van Wester Schouwen. En het is een driehoekig verbodswoord, een gevarenbord eigenlijk, die waarschuwt. Dus een, een, een driehoek met de punt naar boven, rode rand, wit. En dan hebben ze ingeschreven, hier mag u moedeloos zijn. En daaronder een bordje, alleen op maandag. Ja, dit is van een grote poëzie. En, maar het is ook al bijna twee uur. En ik wil ook nog wel weer meer verhalen horen. Meneer Kloos, nacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Wat is het verhaal dat u wilt vertellen over verdwalen of over een bord? Ja... Uh, nou, het een kan tot het ander leiden. Dat is zo. Dit is een, uh, een bord wat ik lang geleden zag in het dorp of de stad. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Alfa aan de Rijn. Ja. En daar stond een bord langs de kant van de weg. Daar stond: uh, God hoort u. Vloekt ja. niet. Nee. Ja, kan. Oké, okay, ik rijd er langs en ik las het. En toen had uh, op een gegeven moment. Ik kwam wel door dat dorp of die stad rijden. Toen had iemand. Aan de U een W toegevoegd. Dus die was op het bord geklommen. Ja. En die had een W achter die U G ge, ja, gekalkt. Of, God hier hoort wel. Hij had zijn best gedaan, dat kon je zien, om ja. het zoveel mogelijk, om het niet uit de toon te laten vallen in het geheel van, de, ja. van wat er stond geschreven. Dus God, God hoort U. Ja, met één letter had hij eigenlijk misschien wel de. Godvruchtige vrees van alvenaren, daardoor ja, misschien wel uh, een beetje tot verdwalen gedwongen. Dat was in ieder geval de bedoeling misschien geweest. Ja, maar het was of niet dat gelukt. Ooit, of dat ooit gelukt is, dat <laughs> weet je natuurlijk nooit. Ja. In ieder geval uh, toen ik dat zag, dacht ik, nou ja, dat is wel, uh, dat is wel creatief. Dat ja. uh, uh, kan je tot nadenken uh, dwingen. Uh, uh. religieuze bewegwijziging die bestaat net zo goed als, uh, <laughs> als die in de re materiële realiteit. Ik wou dat zeggen, dan moeten alle pijlen naar boven wijzen. Ja, dan zouden ze alle pijlen naar boven moeten wijzen. Ja, en, uh, ja, en daar kun je over nadenken als je dat dan weer langs rijdt en iemand heeft toen de euvelen moet genomen om, uh, om een letter aan die tekst toe te voegen, waardoor eigenlijk alles weer op zijn kop staat. Ja, heel goed. U heeft een verhaal toegevoegd aan Casaluna. Waarvoor ik u dank. Meneer Kloos, nacht nog. Dank je wel. Dag. René, ik denk uh, de laatste. Ja, ja. Hallo. Ja, ik, nee, dan gaat, uh, merkwaardig genoeg, gaat mijn verhaal ook over religie. Ja, zo, het, over... dat plannen we zo. Wij, wij hebben alles keurig in de hand, dat plannen we. <laughs> Wat dacht je? Kom, ja, kom. Ja. Nou, ik, uh, ik was in, uh, in Ierland een aantal jaren geleden. Ja. En deze tijd van het jaar is er dan uh, het zogenaamde marching season... Dan gaan die uh, protestanten die gaan marcheren. Daar trekken de de katholieke wijken in. En dat is uh, ja, echt bedoeld om te, te intimideren. Vroeger was het een herdenking, maar het, ja, nu uh, is dat, uh, krijgt uh, ja, heeft dat vaak een ander uh, karakter. En uh, ja, dat is ook helemaal gereguleerd tegenwoordig. En dan uh, vind je dus op sommige plekken in, in, uh, in dorpjes een uh, groot, groot bord. En er staat een, een, een mannetje op met een, een snor en een bolhoed. En er staat dan een streep door. Ja. En dat is dus dan... Uh, ja, daar, daar mogen ze dus dan niet ja. langs. Ja, er heeft dus ook weer iemand zo'n bord zitten maken. En de opdracht gegeven. En... Ja, ja. ja. Maar houden en... die, die marsen zich daar ook aan, trouwens? Nou, dat is... Ja, dat is natuurlijk het... wel degelijk serieus, want uh, ja. uh, uh, daar komt dus, uh, klop en mot van. dat ja, uh, het wordt het matten, ja. Ja, uh, ja, en daar gaat het natuurlijk ook om, maar uh, uh, daarom, uh, ja, nou ja, goed. Ja, de, uh, de, de, ja. ik denk dat wij dat niet begrijpen. Maar, nee, uh, nee. Maar goed, wij hoeven alleen maar op pad, op pad te gaan. Hè? Ja, maar ja. Dan, dan kom je dus dat soort borden tegen, uh, ja. ja, En dan verbaas je ja. je en dan neem je dat weer mee. Ja. Um, mooi dat we dat ook nog even uit Ierland hebben meegenomen. Um, ik dank je wel, René. Ik wens je nog een goede nacht. Ik jou ook. En een fijne. Begin jij nog op vakantie? Uh, een weekje naar Frankrijk. Een weekje. Een weekje ja. maar? Ja, zo gaat dat. Ech, mens, dan dat is ook anderen... genoeg. Moet je anders organiseren. Oké. Okay. Ja, nou ja. Hebben een andere keer over. Nee, ik wens goed. je dan een fijne week in ieder geval. Dank je wel. Uh, dag. Dag. Zometeen, dus uh, de nachtszuster met Wim Rijken. Dat is na tweeën bij Max. Ik ga gewoon de hele nacht door. En morgen heeft Klaas Drupsteen een documentaire maakster te gast. Margit Balloch, Ze was al eerder bij Knevel en Van der Brink te gast. Om te vertellen over haar drieluik dat ze voor de EO heeft gemaakt. Lost Boy. Dat is over een jongen die lid is van een jeugdbinnen, Lost Mother, Een vrouw met negen kinderen. En Lost Girl. Een meisje met een geestelijke handicap dat niet opgewassen is tegen het leven. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Glaas, je praat met Margit die een zeer fraai drielak heeft gemaakt over lost. Nou ja, lost jongen, moeder en girl. Heeft ze zichzelf in haar leven wel eens lost gevoeld? En wat heeft ze toen gedaan? Dat, dat nou ja, leidde tot een mooi gesprek. Dag. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. CRV.